De politie roept in heel Nederland mensen op om haar naar uit te kijken. Door het Amber Alert is haar signalement verspreid via sms en mail. In de Rotterdamse bussen en trams, in de treinen van de NS en bij McDonald's. Het is de vierde keer dat de politie gebruik maakt van het Amber Alert. De voorzitter van de Commonwealth Games is onderweg naar Nieuw-Delhi... voor spoedoverleg met de Indiaanse premier. Er is veel kritiek op India dat dit jaar voor het eerst de Games organiseert. Zo is het atletendorp nog lang niet af en zou het smerig, onhygiënisch en onleefbaar zijn. Sommige atleten hebben inmiddels afgezegd voor het evenement... De voorzitter van de Games wil dat India zo snel mogelijk het atletendorp afbouwt. De Commonwealth Games beginnen op 3 oktober. En aan het vierjaarlijkse sportevenement doen landen mee die vroeger bij het Britse Rijk hoorden en nu lid zijn van het gemene best. Nederlanders drinken steeds minder wijn uit Frankrijk. De import van Franse wijn is vorig jaar voor het zesde jaar op rij gedaald, meldt het CBS. Frankrijk is nog wel de grootste leverancier, maar Nederlanders kiezen steeds vaker voor Duitse, Italiaanse en Chileense wijn. Vooral Duitse wijn is populair. Bijna een vijfde van de wijnimport komt tegenwoordig uit Duitsland. Het aandeel Zuid-Afrikaanse wijn neemt af. De Nederlander dronk in 2009 gemiddeld 22 liter wijn per jaar. Dat is iets meer dan de jaren ervoor. Het weer, vanochtend zonnig, in de middag al stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt een graad of 22. Ook morgen is het warm, maar raakt het bewolkt en volgt er in de loop van de middag vanuit het westen regen. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, zandvoort een zomerhit.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 Op. Nee, nee, dat gaan we ja. nog bepalen, maar dat, uh, dat gaan we wel snel, uh, snel vaststellen, inderdaad. Oké, okay, ja. dankjewel. En Mario, binnenkort is er ook een uh, groot optreden van de Beatspopzingers Pop Singers op 6 november om 8 uur in de PKN-kerk. Dus dat is de kerk op de kerkplein. Ja. Uh, kun je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is dus 6 november om 8 uur. En dat is uh, in samenwerking met. Uh, oeh, nu ben ik even de naam kwijt, maar het is een.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 Zou je dat zo kunnen zeggen, mindful? <laughs> het het, oh, dat, het, het dat... voelt heel raar dat we nu binnen wat uh, ik zou kunnen brengen, de term mindfulness gaan, gaan uitdrukken, moeten gaan ja. uitdrukken. Terwijl ik daar zelf niet zo happy mee ben. Ik, ja, ik okay. heb ook nergens op de dingen die ik uh, naar buiten toe. Uh,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 Vanuit nou, jeugd is er een hele. zit een goede, goede trilling achter, ja, zeg ja. maar. Dus laten we luisteren. I love the She's giving me excitations I'm talking about good vibrations She's giving me excitations I'm talking about good vibrations because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 licht zich langzaam samengetrokken heeft, gecondenseerd is, gekristalliseerd is in de fysieke wereld. Mm. Alles is energie. Het is een energie en materie bedoel je? Ja, ja. ja, dat is een mm. heel lang proces geweest en dat zijn nou, dat, daar, daar zijn boeken over kunnen schrijven. En daar kunnen we een van hele, hele uitzending over maken. Ja, helemaal leuk. Maar leek, uh, wat, wat het, uh, het, het mooie daarin is, dat we, we zijn eigenlijk al door het alleronderste punt van kristallisatie heen. De dimensies zijn weer mm. ja. aan de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 Je moet ze gewoon loslaten. En dat is eigenlijk een beetje de les ja, van... Moet, dit, het kan bijna niet zijn anders. Er zijn manieren waarop je dat heel zo zacht mogelijk kan maken voor jezelf. Ja, het is ook veel makkelijker om ja, te niet laten. Als je meegaat in de angst waar de maatschappij in gaat... dan draai je alleen maar mee in een negatieve loop. En dan wordt dat agressie. Dat gaat ja. niet werken natuurlijk. Is de samenvatting een beetje helder, Marja? Ja, voor mij wel. Ja, en prima. Ik ook voor de luisteraars ook. Nou, ja. dat denk ik ja, wel. Oké, okay. nou dan gaan we lekker naar de muziek. Je mag uh, je tweede nummer uh, nog even voor uh, aankondigen, Herman. Dat is dat uh, heet uh, The Green Leaves of Summer. En het is gewoon, ja, ik vond het zo'n mooi nummer. Heel mooi, plein gezongen met één gitaartje. En ja, luister maar naar de tekst. Het uh, vertelt zichzelf.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 A time just for planting a time just for plowing a time to be courtin'. a girl of your own t'was so good to be young then to be close to the earth and to stand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 Close to the earth Now the green leaves of summer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 Ja, die je kan je. Dat moeten... uh, is uh, Laws of Creation, Engelse. Laws, dus wetten. L-A-W-S, LawsofCreation.nl. Dat is die cursus. En de ademtraining heet Alphabet Training. Met okay. P-H en bed met t h Nou, luisteraars, deze twee websites die zetten we morgen bij uitzending gemist. Uh, wanneer u deze uitzending kunt uh, beluisteren. Dus dan kunt u gelijk naar de websites van, uh, van Herman uh, kijken. Uh, we gaan nu langzamerhand uh, naar de afronding. Herman, dankjewel voor uh, nou, ik vond het een hele interessante uitzending. Heel prettig, ja. Ik uh, krijg hem... echt een neiging om te zeggen. Van, nou, kom nog een keer terug. Heel Want, graag. Uh, we, we zijn ja. nog niet op een, op een derde, volgens mij, nee, uh, nee, absoluut wat je niet allemaal nog te vertellen nee. hebt. Nee. Dus uh, nou super, heel erg ja. bedankt. Uh, Rob heel erg bedankt voor uh, de techniek en, uh, en de muziekkeuze.